De partijen onderhandelen al maanden over de hervormingen die Griekenland moet doorvoeren om de laatste 7,2 miljard euro uit het noodfonds te krijgen. Vrijdag moet Griekenland 300 miljoen euro aan het IMF betalen en later deze maand nog eens 1,3 miljard euro. En in juli en in augustus moet er nog eens 6,6 miljard aan de ECB worden betaald. De blunder van het Amerikaanse leger met levende anthraxbacteriën blijkt veel groter dan gedacht. In totaal zijn levende anthraxbacteriën gestuurd naar zeker 51 laboratoria. Vorige week werd bekend dat 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea moesten worden behandeld tegen de mogelijke gevolgen van contact met antrax. Die antraxbacteriën zijn niet alleen per ongeluk naar laboratoria in 9 staten gestuurd, maar naar labs in 17 staten. En behalve naar Zuid-Korea ook naar Australië en Canada. In Turkije heeft de Veiligheidsdienst meer dan 40 Koerden opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest om zondag, als de verkiezingen worden gehouden, te demonstreren. In Turkije gaat de strijd zondag tussen de AK-partij van president Erdogan en de Koerdische Democratische Volkspartij. Die Koerdische partij, die ook veel aanhang heeft onder niet-Koerden, noemt de aanhoudingen een provocatie. Tennis Novak Djokovic heeft in Parijs titelhouder Rafael Nadal uitgeschakeld. Djokovic versloeg de negenvoudige kampioen op Roland Garros in drie sets. En in de halve finale speelde de tegen Andy Murray. De schot versloeg David Ferrer vrij eenvoudig in vier sets. Het weer, morgen is het zonnig. Bij een zwakke oostenwind wordt het 19 tot 23 graden. Op de stranden is het smiddags 15 graden. Vrijdag wordt het tropisch met maximaal van 27 tot 31 graden. Tegen de avond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het en. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1084. Uur 1, 2 uur lang. Nieuw aids muziek hier op je eigen lokale radio. Zie Zondvoort. Mijn naam is Ben of Eugen. En ik heb zelfs vier nieuwe CD's. Ja, ik begin helemaal wat te stotteren. En met trots van eigen bodem, Nederlandse bodem. Met natuurlijk een Belgisch tintje erin. Kerani.